5 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Russische parlement, de Duma, heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de definitie van hoogverraad te verruimen. Het wetsvoorstel is opgesteld door de geheime dienst. Op dit moment kunnen mensen die spioneren voor het buitenland van hoogverraad worden beschuldigd. Volgens mensenrechtengroepen en dissidenten kunnen straks ook mensen worden opgepakt die contact hebben met buitenlanders of met Amnesty International. Ook mensen die een zaak aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen van hoogverraad worden beschuldigd en lang worden opgesloten. De Doema ging in overgrote meerderheid met het wetsvoorstel akkoord. Verwacht wordt dat ook het Hogerhuis snel instemt met de verruiming van de wetgeving voor hoogverraad, waarna president Poetin de wet kan ondertekenen. Een Nederlandse militair van de Koninklijke Marine is tijdens een oefening op Aruba gewond geraakt door een kogel. Dat meldt de marine. Volgens lokale media is die per ongeluk neergeschoten door een collega. Volgens de marine raakte de militair zwaar gewond, maar is zijn toestand stabiel. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De marechaussee onderzoekt de zaak. Media op Aruba melden dat de militair bij het ziekenhuis waar ze hun collega naartoe hadden gebracht, slaags raakte met persfotografen. Ze zouden boos zijn geworden omdat er foto's van de gewonden werden gemaakt. Het westen van Costa Rica is getroffen door een zware aardbeving. Volgens de eerste berichten zijn er geen doden en is grote schade uitgebleven. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum was in het noordwesten van het land. In de hoofdstad San José stonden gebouwen te trillen. Mensen renden massaal de straat op, vertelden ooggetuigen. Begin september was er ook een zware aardbeving in Costa Rica. Daarbij raakten gebouwen beschadigd, maar er vielen geen slachtoffers. Dan nog het weer, bewolkt. En vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Smiddags op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NRS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Wartijn Middel en Hingelo Stoom.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 Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan met ons gratis nummer 0800-1121... of Twitter met de hashtag WNLnacht. Het is vandaag precies 67 jaar geleden dat de VN werd opgericht... en daarmee is het vandaag de dag van de Verenigde Naties. Traditiegetrouw worden daarom vandaag de nieuwe jongerenvertegenwoordiger... naar de VN gekozen... En de afgelopen weken streden tientallen deelnemers om de ons te vertegenwoordigen in New York. Inmiddels zijn er drie finalisten over. Geke, Martijn en Zera hopen vanavond in de rode hoed te worden gekozen tot de nieuwe jongere vertegenwoordiger. Het wordt een lange dag voor de finalisten, want ze zitten nu al bij ons in de studio. Goedemorgen <laughs> alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Uh, Geke, laten we met jou beginnen. Uh, je bent de jongste van de drie. Ja. Uh, mooi moment om je even voor te stellen. Uh, ja, ik ben geken. Uh, ik ben 17 jaar dus, als allerjongst. Ik ben de enige scholier die meedoet. Ik uh, vind het belangrijk dat een jongere vertegenwoordiger zelf ook echt een jongere is. En um, ik wil me heel graag inzetten voor jongeren die geen nationaliteit hebben. Ik vind dat ontzettend onrechtvaardig. Um, er zijn op de wereld nog heel veel jongeren die buiten hun schuld hun nationaliteit hebben verloren. En dat, dus je bent dus niet Nederlands, Engels... Uh... Chinees. Uh, en je kan dan niet aanspraak maken op rechten in jouw land. Dus je kunt niet zorgen ontvangen, uh, je niet verzekeren, niet autorijden, niet trouwen. Uh, en ik vind dat ontzettend onrechtvaardig. Nou, dan gaan we naar je. Eigenlijk je, je, ja. kom, je oppositiepartij. Martijn, kun jij jezelf ook even voorstellen? Ja, ik ben Martijn. Ik ben 21. Ik vind mezelf ook nog steeds een jongere. Uh, we hebben 21 jaar. Ik wil uh, me hard maken voor onderwijs. Ik vind het namelijk ontzettend belangrijk dat iedereen op deze wereld de kans krijgt om naar school te gaan. Er zijn nog steeds 68 miljoen kinderen die überhaupt niet naar school is gegaan, nooit naar school is gegaan en dat niet kan. Er zijn er nog veel meer die wel naar school zijn gegaan, maar hem niet af hebben gemaakt. En ik wil me daarvoor inzetten door te strijden voor veel meer samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. Omdat die twee samen veel meer kunnen doen dan de overheid alleen of het bedrijfsleven alleen. En op die manier eh, initiatieven kunnen beginnen, expertise kunnen uitwisselen. En daar wil ik me voor hard maken. Ja, en uh, Sarah... Um... Wie ben jij? Uh, ik ben Zegra Sariasson. Ik ben uh, 22 jaar. Ik studeer recht in Utrecht en ik kom uit Harderwijk. En ik wil mij gaan inzetten voor vrouwenrechten. Want vrouwen overal ter wereld worden zowel direct als indirect gediscrimineerd. In sommige landen kunnen ze zich niet eens beroepen op een fundamentele basisrechten. En in weer een ander land worden bijvoorbeeld per uur 46 vrouwen verkracht. En ik wil gewoon uh, allerlei projecten gaan organiseren. Uh, met name voor vrouwen die te maken hebben met geweldpleging. En ik wil hier zoveel mogelijk jongeren bij betrekken. Ja, um, Geek, laat ik naar jou, naar jou gaan. Um, vandaag dus wordt bekend, uh, wordt, de, wordt de nieuwe jonge vertegenwoordiger naar de VN gekozen. Is dat mm -hmm. een spannende dag? Ja, natuurlijk is dat een spannende dag. Maar leg, leg, leg, leg, leg uit, met wat voor gevoel stond je vanochtend op? Um, nou, ik vond het. Uh vooral natuurlijk nog heel vroeg, um, maar it, ja, het is een spannende dag. Ik moet nog heel veel doen, uh, maar ook wel heel leuk en uh, wel vreemd gevoel dat het na vanavond een soort van ja, of nog verder gaat of afgelopen is, want we zijn natuurlijk de afgelopen tijd heel hard bezig geweest en dit is wel echt nu komt echt het einde in, uh, in zicht, dus dat is een uh, vreemd, maar ook wel fijn gevoel. Ja, want zeker. Wat, wat is hier allemaal vooraf gegaan? Nou, we hebben campagneweken gevoerd. Uh, we hebben van alles en nog wat gedaan. Het, het waren dus echt hele hectische tijden. Um, ja, ik heb, uh, we, we vorige week hadden we dus de halve finale... en dan ben je een week bezig geweest om campagne te voeren. En ik, ik heb van alles en nog wat gedaan. Ik ben naar middelbare scholen gegaan, naar universiteiten. Ik was telkens in een andere stad. En uh, het was dus heel erg hectisch. Uh, en Martijn, hoe werkte nou die verkiezing precies? Uh, hoe werd je nou die, uiteindelijk die finalist? Um, nou ja, het was inderdaad heel hectisch. Want we begonnen begin september um, met een aanmelding via internet. En een week later stonden we al in de volgende ronde... en dat was een, een debat- en presenteerronde in Utrecht was dat. En op basis daarvan zijn toen zes mensen naar de halve finale gegaan. En die hebben toen gedurende twee weken... hebben drie mensen tegen elkaar gestreden voor een plek in de finale. En ik zat dan niet in de halve finale van GK en Zera. Ik zat in de eerste halve finale. Dus ik heb de week daarvoor, dus de week van 1 oktober ben ik langs middelbare scholen gegaan. Ik ben langs universiteiten gegaan. Ik ben de straat op gegaan. Om ook zoveel mogelijk stemmen te winnen... en zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de jongerenvertegenwoordiger. Waarom wilde je dit zo graag? Omdat ik het heel belangrijk vind dat de stem van jongeren gehoord wordt. En ik heb zelf... Uh, uit ervaring gemerkt dat jongeren hele leuke ideeën hebben... en creatieve, frisse ideeën hebben... en andere kijk hebben op de wereld dan, uh, dan volwassenen. Mm -hmm. En ik denk dat we veel meer met de ideeën van de jongeren moeten doen. En ik wil me daar dus ontzettend hard voor, uh, voor inzetten... dat we met die ideeën van jongeren aan de slag gaan. Nou, wie kan er nou beter advies geven aan jullie... dan de huidige jongerenvertegenwoordiger zelf? We hebben haar aan de telefoon. Matta Matabado, als ik het goed uitspreek, heeft er nu een jaar op zitten. En ze moet vast goed advies voor ze hebben. Goedemorgen. Kitty, goeiemorgen. Even kijken of ze aan de telefoon hangt. Keertie? Het is heel stil aan de andere kant van de lijn. We gaan ja, dan, het zo meteen uh, verder dan, dan proberen. Dan gaan, we, dan gaan we hier nog even, even, even verder. Uh, want Geke, je hebt dus ook heel veel campagne gevoerd. Uh, ook vast uh, mensen op straat gesproken. Ja. Uh, hoe, hoe, spree hoe spreek je iemand aan hiervoor? Hoe, wat, hoe vertel je ze wat je aan het doen bent? Ja, dat is best nog wel een, uh, iets wat we natuurlijk moeten uitvinden. Uh, hoe dat werkt. Um, ja, ik ben deze al wel begonnen met... ja, ik doe mee met een wedstrijd. En uh, dat vinden mensen wel heel erg leuk. Zeggen, oké, okay, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Weet je wel, waarom dan? En uh, dus dan kom je best wel veel uh, mensen tegen die zeggen. Nou, daar wil ik wel wat mee doen. Zeker uh, als je vertelt waar het over gaat. Uh, ja, het is echt belangrijk. Het is echt belangrijk. Dus ja, dat was heel leuk. En Sarah, was dat bij jou ook zo? Heb je ook echt erin gegooid van ik doe mee aan een wedstrijd, en er is nu een noodzaak? Ja, ik. Uh... Ik zei dan, ik doe mee aan een verkiezing. Dat vinden ze dan nog spannender meestal. <laughs> en uh, ja, je moet gewoon echt een kort en krachtig verhaal hebben. En je moet mensen gelijk binnen een minuutje kunnen overtuigen... en hun aandacht vastpakken. En uh, ja, het was heel erg moeilijk. Maar we hebben het uh, wel goed doorstaan tot nu toe. Nou, ze hangt als het goed is nu wel aan de telefoon. Kirti Matabadal, die huidige jongerenvertegenwoordiger. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor advies heb je aan onze drie finalisten? Uh, nou ja, voor vandaag heb ik het advies dat we vooral moeten genieten van alles wat er gebeurt en uh, wat we tot nu toe allemaal hebben gedaan. En uh, ja, ik bedoel, ze hebben alle, alle drie een doel wat ze graag willen bereiken. En ik zou zeker laten zien uh, hoe gepassioneerd ze daarover zijn. En uh, dat proberen over te brengen op de mensen die op hen moeten stemmen. Want waar moet nu een vn en jongerenvertegenwoordiger aan voldoen volgens jou? Uh, nou ja, ik dus weet tegenwoordig moet passie hebben sowieso voor wat hij of zij doet. Um, goed gemotiveerd zijn, een doorzettingsvermogen hebben en uh, vooral heel erg enthousiast zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je een uh, heel leerzaam jaar hebt gehad. Uh, kun je eens een voorbeeld geven van wat je, wat je zoal uh, wijzer bent geworden? Uh, nou, ik ben vooral wijzer geworden over hoe het systeem, VN-systeem in elkaar zit... Uh, wat je hier in Nederland doet als vnl vertegenwoordiger is echt een wereld van verschil wat je uiteindelijk echt in New York doet. In New York ben je echt bezig met resoluties. Er uh, wordt ontzettend veel van je verwacht op hoog niveau. Dan ben je ook aan het en, lobbyen, kan ik me voorstellen? Ja, lobbyen, maar je bent ook bezig echt met onderhandelingen. En dat vergt toch echt veel uh, kennis en inzicht. En, uh, en, ja. en doorzettingsvermogen zoals ik al zei... Maar je zaal, je hebt ook een speech gegeven in New York tijdens de algemene vergadering van de VN. Hoe ging dat? Ja, het ging ontzettend goed. Uh, het was hartstikke leuk om te doen. En uh, we hebben als Nederland als enige een compliment gekregen van de chair, dus de speech is goed aangekomen. Ja. Misschien hebben onze studiogasten, dat zijn natuurlijk de drie finalisten van dit jaar, die moeten natuurlijk een vraag voor jou hebben. Uh, ja. je, heb jij er een gekregen? Um... Nou, ik vroeg me af wel hoe, hoe je nou bezig geweest bent met het voorbereiden van die speech. Want be, um, hoe, begin je, hoe ben je begonnen, bijvoorbeeld? Met schrijven, zeg maar. Ah, nou ja, je gaat een heel jaar lang natuurlijk op zoek naar de mening van jongeren. En um, na een jaar heb je toch al wat uh, informatie verzameld. En op basis daarvan begin je met schrijven. Oké, okay, gewoon vanuit, uh, vanuit het idee en dan go. Ja. Oké, okay, wauw. En Sarah, heb jij nog een vraag misschien? Um, ja, heb je veel gewerkt met andere jonge vertegenwoordigers uit andere landen? Ja, zeker. Er waren er dit jaar 35. En, uh, en dan ga je samenwerken om een jonge perspectief in de resoluties te krijgen. Dus uh, je komt elke dag, zie je elkaar en, uh, en maak je afspraken. En is een taakverdeling. Ja, Martijn, eh, nou, Martijn, ook, ook nog wat raad nodig? Ik, nou, ik heb ook nog een gevraagd. Goedemorgen, Keertie. Goedemorgen. Um, hoe ben je nou eigenlijk met die jongeren in Nederland in contact gekomen? Uh, door heel erg veel gastlessen te geven. Ik ben ontzettend veel uitgenodigd om op universiteiten, hogescholen en, uh, en middelbare scholen te spreken. En uh, dat is de manier om zeg maar uh, met hen in contact te komen en hun mening uh, te achterhalen. Nou, dat is een mooie bergadvies, denk ik, voor uh, alle drie hier. Uh, de huidige jongerenvertegenwoordiger voor de VN. Kirti Matabadal, dank je wel voor dit moment. Graag gedaan. En zometeen praten we hier in de studio verder met de drie finalisten. Uh, wie wordt er vandaag verkozen uh, en uitgevaardigd... als uh, nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de VN? We zijn benieuwd um, waarom de kandidaten vertegenwoordiger willen worden... en waar ze zich voor gaan inzetten. We hadden het er net al even over, maar dat kan een stuk uitgebreider. Dat zometeen. Thank you. Als u de Wekker Radio op kwart over vijf had staan... ...weert u in ieder geval vrolijk wakker met Edward Sharp en de Magnetic Zeros. En Home hier in Nu Al Wakker op Radio 1. Het is vandaag de dag van de Verenigde Naties. Geke, Martijn en Zera hopen vanavond in de rode hoed te worden gekozen... ...tot de nieuwe jonge vertegenwoordiger naar de VN. Het wordt een lange dag voor de finalisten... ...want ze zitten deze ochtend al vroeg bij ons in de studio. Zera, laten we even terug naar jou komen. Waarom ja. moet jij de nieuwe jonge vertegenwoordiger worden? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind in een jongerenvertegenwoordiger... is uh, dat hij of zij heilig gelooft in wat hij doet en waar hij voor staat. En uh, ja, dat doe ik ook. Ik, ik sta 100% achter mijn thema vrouwenrechten. En ik zal me er, er 100% voor inzetten. En mocht ik ook jongerenvertegenwoordiger worden... maar mocht ik het ook niet worden, ik zal er gewoon mee doorgaan. En daarnaast vind ik dat een jongerenvertegenwoordiger... overtuigingskracht moet bezitten. Dat is heel erg belangrijk. En ik ben van mening dat ik dat ook bezit. En je moet goed en duidelijk kunnen spreken. Zowel voor een groot publiek als gewoon mensen op straat aanspreken enzovoort. En ja, ik ben ook van mening dat ik dat ook bezit. Wat, wat, wat, wat was voor jou het moment dat je dacht van nou, ik, ik ga me gewoon verkiesbaar stellen. Ik doe het gewoon. Is er, is er een moment geweest waarvan je zei, nou weet ik het zeker. Ik ga het doen. Ja, ik uh, wilde dat al twee jaar geleden doen. Ik, zag, ik lag, uh, las een stukje in de krant over een, een meisje, was volgens mij winnares van twee jaar geleden of zo. En ik dacht, dit is gewoon echt iets voor mij. Want ik wilde altijd wel al bij een grote internationale organisatie werken, zoals de Verenigde Naties. En uh, ja, dit is gewoon een, een prachtige uh, kans voor mij. Want hiermee kan je ook, zeg maar, je eigen thema voordragen. En je kan je inzetten voor iets wat jij echt gewoon, waar je echt achter staat. Ja, Martijn, uh, uh, ik, ik zie jou heel heftig luisteren. Ja. Uh, uh, herken jij dit? Uh, ja, uh, in zoverre dat ik ook twee jaar geleden uh, erbij kwam. Of in ieder geval daarvan gehoord had. En toen ik nog met mijn studie bezig was, dus niet dat ik mee kon stoppen. En daar word ik nu mee klaar, dus nu heb ik daar tijd voor... om, uh, om me wel voor de jonge vertegenwoordiger in te zetten en dat te worden. En ik vind het als jonge vertegenwoordiger niet alleen heel belangrijk... dat je die overtuigingskracht hebt, uh, dat je kan discussiëren met verschillende mensen... maar dat je ook heel goed kan luisteren naar verschillende uh, groepen. Mensen van verschillende denkniveaus, achtergronden, culturen. En ik denk dat ik vanuit mijn studie daar heel veel van heb meegekregen. Ik heb gestudeerd in Amsterdam op University College... waar ik met 35 andere nationaliteiten gestudeerd heb. Dus ik heb in die zin daar heel veel van meegekregen. En daarnaast wil ik mij. Ik uh, denk dat het ook heel belangrijk is als jongere vertegenwoordiger. dat je je niet alleen inzet voor je eigen onderwerp. Dat moet wel je speerpunt zijn. maar dat je ook open staat voor andere ideeën. Waar sta je open gaan, voor? Nou, ideeën die bijvoorbeeld ook gaan over. hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in deze wereld. te eten hebben, uh, of te drinken hebben. of een dak boven hun hoofd hebben. Dat je wel je richt op je speerpunt, maar daarnaast wel ook aan de slag gaat met andere dingen. Uh, ja, wat Keertie een, een paar dagen geleden, of een paar weken geleden, tegen ons zei. was dat zij zich richtte op haar thema. En het, wat zij verteld heeft bij de Verenigde Naties, eigenlijk een heel ander verhaal. was. Omdat zij gewoon zoveel input heeft gekregen van jongeren over allerlei dingen. Mm -hmm. Dat dat niet meer te rijmen viel met alleen maar haar thema. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je open staat voor, uh, voor andere dingen. En kan aanpassen, dus. En kan aanpassen. Geken ben jij daar ook geschikt voor? Ja, nou dat denk ik wel. Maar ik uh, denk dat je niet alleen uh, naar mensen moet luisteren. Maar ik ben zelf natuurlijk ook heel jong. Uh, ik sta midden in de wereld van allemaal verschillende jongeren... en heel veel verschillende meningen. En ik vind dat ook uh, heel erg leuk. Ik ben afgelopen jaar uh, vertegenwoordiger geweest... Uh, scholierenvertegenwoordiger bij het uh, Landelijk Actiecomité Scholieren. Daar heb ik ook gemerkt, zeg maar, ben ik ook op scholen geweest... dingen gedaan met jongeren en aan de andere kant die beleidskant, zeg maar... Uh, op het ministerie praten uh, over rapporten oordelen en zo. En uh, ik heb gemerkt dat ik dat dat ik daar echt uh, heel vol voor kan gaan. Dat is echt wat ik leuk vind. En uh, nu, als cliché zeg maar, bij de Verenigde Naties... goede dingen doen en zo voor andere mensen. Dat, uh, dat schreekt me aan. Want ja. waarom, tot slot even kort... waarom is de VN zo belangrijk voor jou? Um, de Verenigde Naties is het enige, de enige organisatie over de wereld... die echt dingen uh, over verschillende landen kan afdwingen. Je denkt soms, ja, er gebeurt daar niet zoveel of het gaat langzaam. Maar dit is wel de enige organisatie die die, die dingen kan. En er komen wel echt dingen uit uh, mensenrechten waar echt uh, dingen van worden opgenomen in landen. Uh, dus dat is heel Heel prachtig eigenlijk. Ja. Uh, we hebben drie mensen in deze studio, vooral als u net inschakelt. Dat zijn uh, Geke Hasperhoven, Martijn Haaghoort en uh, Seja Sarisjan. Sarislan moet ik -Slan, zeggen. Sariaslan, ja. Sari -Slan. Uh, uh, waarom zitten zij hier? Het is niet alleen de dag van de Verenigde Naties... maar het is ook de dag dat de nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de VN uh, uh, wordt gekozen. En dit zijn de drie finalisten. We spreken strak met ze verder. Sommige Nederlands worden op dit moment langzaam wakker. Een ander deel ligt nog op één oor. Maar de kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door. Te beginnen met de Telegraaf. Kampbewoners slaan terug, kopt de krant van Wakker Nederland. Het gaat om bewoners van het woonwagenkamp in Waalre... die valse beschuldigingen van burgemeester Henry Wijkersloot... meer dan zat zijn. Volgens de kampers stelt de burgemeester ze nog steeds verantwoordelijk... voor de aanslag op het gemeentehuis afgelopen juli. De landelijke belangenorganisatie Woonwagenbewoners in actie... is woedend en gaat een aangifte... Tegen burgemeester Hendrien de Wijkersloot en de Bosse hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen. Volgens de organisatie moet het afgelopen zijn met discrimineren en valse beschuldigingen. Sabina Achterberg is woordvoerder van Woonwagenbewoners in actie. En laat er geen gras over groeien. Deze burgemeester kan beter zijn biezen pakken. We gaan zowel de hoofdofficier als de burgemeester aanklagen bij het Europese Hof. In de Volkskrant een artikel over een nieuwe pil die voor een revolutie moet gaan zorgen in de behandeling van maag- en darmziekten. Het gaat om een op afstand bestuurbare pil, een Nederlandse uitvinding. De pil is net zo groot als een stevige multivitaminepil en communiceert met de buitenwereld door middel van een draadloze ontvanger. Op deze manier kan het, als het nodig is, precies op het juiste moment het medicijn in de capsule worden afgegeven. Om de juiste plek te bepalen heeft de capsule een pH-sensor die onderweg in het spijsverteringskanaal de zuurtegraad meet. Nederlandse artsen maakten gisteren op een Europees congres in Amsterdam de eerste testresultaten bij mensen bekend. Die zijn positief, maar er is nog een hoop onderzoek nodig voordat de pil op de markt kan worden gebracht. Gemeentes verdienen fors aan de boetes die stadswachten uitschrijven, schrijft Spits. Het gaat om duizenden bekeuringen voor bijvoorbeeld alcoholgebruik op straat, wildplassen en een hond op de poep... Op de stoep laten poepen. Sinds 2009 mogen gemeentes naast agenten ook stadswachtenboetes laten uitschrijven. En in drie jaar tijd is het aantal boetes dat ze uitschreven verdrievoudigd naar 27.000 per jaar. Maar het heeft er aller schijn van dat die boetes hun doel voorbij schieten. Uit een evaluatierapport van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de bekeuringsdrift van ambtenaren voornamelijk een aanvulling is voor de gemeentespaarpotten. Want uit niets blijkt dat de straten daadwerkelijk schoner worden en de honden die poepen nog steeds op de stoep. Pin is de vijand van de collectant, kopt de gratis krant Metro. Nederlanders hebben steeds minder kleingeld in hun portemonnee... en dat voelen de goede doelen ook in hun collectebus. Organisaties die vroeger veel geld ophaalden met huis aan huis... of op straat collecteren, moeten daarom op zoek naar alternatieven. En ook kerken merken dat er steeds minder geld wordt opgehaald... tijdens de collectes bij de kerkdiensten. Het komt veel voor in gevallen natuurlijk... doordat het feit dat minder mensen naar de kerkdienst toekomen... zegt een woordvoerder van de Protestantse Kerk Nederland. Maar, zeggen ze wellicht, is het wel denkbaar om in de toekomst aan collector te geven via een mobiel pinapparaat of een smartphone. Dat en meer leest u vandaag in de ochtendkranten. Het is vandaag de dag van de Verenigde Naties. We hebben er al eigenlijk een, een eerste kwartier van onze uitzending over gehad. Dit half uur besteden we volop aandacht aan met de drie jonge studiogasten... want dit zijn de drie kandidaten, de drie finalisten. Zij hopen vanavond in de Rode Hoed gekozen te worden... tot de nieuwe jonge vertegenwoordiger naar de VN. Martijn, laten we even naar jou gaan. We hoorden jullie natuurlijk al verschillende onderwerpen inzetten. Jij wil vooral inzetten op het onderwijs. Hoe ga je dat doen? Nou, dat wil ik gaan doen door met jongeren in gesprek te gaan. Uh, kijk, ik heb een eigen idee over hoe we met het onderwijs aan de slag kunnen. Namelijk dat we echt moeten werken aan veel meer samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. Maar ik denk dat jongeren ook een hele creatieve invulling daaraan hebben. En hele creatieve ideeën en oplossingen hebben uh, om met dat idee aan de slag te gaan. Dus ik wil heel erg luisteren naar wat jongeren te zeggen hebben... En de ideeën van jongeren inpassen in, uh, in het grotere geheel, zeg maar. Dus in het, in, in het hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk kinderen naar school gaan. En hoe zorgen we ervoor dat we dat kunnen doen samen met het bedrijfsleven en met overheden. Dus dat meer we... samenwerking en veel overleggen met de jeugd erbij. Ja. ja. Dan gaan we naar Zera. Jij wil vooral op, op, de, op de vrouwen, hè? Op de uh, uh, ja, de vrouwenrechten. De vrouwenrechten vooral. Ja. Hoe ga je dat verwezenlijken? Um, ik wil ten eerste heel veel jongeren uh, inlichten... over de positie van vele vrouwen op de wereld. Want wat ik uh, heb gemerkt aan de campagneweek... is dat veel jongeren zoiets hebben van... ja, het is ver van mijn bedje af. En in Nederland zit het wel goed met de gelijkwaardigheid... tussen mannen en vrouwen, et cetera. Dus dat wil ik ten eerste realiseren. En daarnaast wil ik hun gaan stimuleren en inspireren... om ook een bijdrage te leveren aan allerlei projecten... die ik zou willen uh, organiseren. Uh, om vrouwen die te maken met die met name te maken hebben met geweldpleging te helpen. Wat voor projecten? Nou, het kan van alles en nog wat zijn. Uh, ik heb nu nog niet echt een concreet beeld... van wat ik zou willen organiseren. Maar... Uh... Ik denk dat we met, de, met jongeren er samen wel kunnen uitkomen. En dat zij ook vast heel veel ideetjes hierover hebben. Nou, ja, jij wil je inzetten voor jongeren zonder nationaliteit. Uh, de Verenigde Naties uh, worden hmm. bemand door allemaal mensen met de nationaliteit. Hoe ga je dan hard maken voor die mensen zonder? Ja, dat is wel een leuke vraag. Um, maar uh, waarover de, in de Verenigde Naties natuurlijk, uh, over wordt beslist, gaat over. Eigenlijk over alle mensen. Dus dat willen ze in ieder geval. Alle mensenrechten gelden als het goed is voor iedereen. Um, en het recht uh, nummer 15, het recht op een nationaliteit, uh, is een hele belangrijke. En ik vind dat vooral voor jongeren heel belangrijk. Want er worden heel vaak jongeren, of kinderen, geboren uit ouders zonder nationaliteit. En die hebben daarmee automatisch ook geen nationaliteit. En daardoor eigenlijk geen toekomst. Um, terwijl dat eigenlijk... Ja, volgens het al die mensenrechten en zo niet kan. Uh, ook volgens het uh, kinderrechtenverdrag, wat wel uh, bindend is voor landen, ja. kan dat eigenlijk niet. Veel, veel statelozen ontstaan natuurlijk ook uit conflict situaties. Die ja. conflict situaties los je niet zomaar 1, 2, 3 op. Wat, wat voor oplossing kun je dan toch gaan bieden? Uh, hoe kun je er naartoe werken dat, dat jongeren zonder nationaliteit toch uiteindelijk ergens een thuis vinden? Ja, het, nou het gaat niet per se omdat ze een thuis vinden natuurlijk, maar omdat ja, ze echt. Een land, een omdat staat, ze erkend worden, een... ja. inderdaad. Daar gaat het om. En uh, de grote problemen zitten nu bij dat het heel erg moeilijk is om aan te tonen in een land. Ik heb wel of niet een nationaliteit en van welk land dat is. Dus het moet um, makkelijker worden om dat aan te tonen. Uh, of in ieder geval moet de verantwoordelijkheid er anders liggen. Dat mensen dat niet zelf in hun eentje moeten oplossen. Maar dat ook staten verantwoordelijk worden uh, voor het aantonen van stateloosheid dan wel niet. Laten we even naar jou gaan zeggen. Jij bent echt vooral gespecialiseerd eigenlijk op vrouwenrechten. Daar wil je op gaan focussen. Is het dan ook niet een gevaar dat je vooral in één onderwerp blijft hangen. En dan je ogen bijna sluit voor, voor, voor allerlei andere onderwerpen? Nou, maar ik heb ook niet gezegd dat ik mijn ogen ga sluiten... voor allerlei onder andere onderwerpen. Want zoals Marta al zei... het is heel belangrijk om naar jongeren te luisteren. En... Um wat Keertje ook tegen ons heeft gezegd... was dat ze gewoon allerlei andere ideetjes van jongeren kreeg en eigenlijk hele andere dingen naar de Verenigde Naties heeft meegenomen. Ja, ik, ik heb wel gezegd dat ik me voornamelijk wil richten op vrouwenrechten... maar allerlei andere ideetjes of allerlei andere thema's... zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dat ja. zou ik natuurlijk ook wel willen uh, meebrengen, ja. Nou Martijn, stel je voor, jij wordt het, of jullie worden het, iedereen kan het van jullie drie natuurlijk worden. Stel je voor, jij wordt het, hoe zorg jij er nou voor dat jij een echt alle Nederlandse jongeren vertegenwoordigt daar in New York? Nou dat is een goede vraag, want dat is natuurlijk heel lastig, om alle Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen. Um, waar ik sowieso gebruik van wil maken, is social media, maar daar wil ik niet helemaal op richten. Want er is maar een beperkte groep die dat gebruikt. Wat ik vooral wil doen, is gewoon heel erg veel langs middelbare scholen gaan. Langs festivals gaan, uh, langs universiteiten gaan. Uh, presentaties geven of gastlessen of workshops... en op die manier zoveel mogelijk jongeren uh, bereiken... en ook die jongeren zodanig inspireren... dat zij ook aan hun vrienden gaan vertellen van... goh we hadden vandaag iemand in de klas, die is jongerenvertegenwoordiger. Heb je daar eigenlijk wel eens van gehoord? Weet je eigenlijk wat het is en hoe dat zit? En wist je eigenlijk dat er iemand is die jou, die jou vertegenwoordigt daar? En bij wie je ideeën kan, uh, kan inleveren, zeg maar... Dus op die manier, dus door, door, door echt in persoon langs te gaan... met mensen langs scholen, langs festivals, langs universiteiten... op die manier mensen echt te bereiken. Dat is eigenlijk een kleine versie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... waar we het net al over hadden. <laughs> maar dan met uh, drie uh, serieuze kandidaten in plaats van twee. <laughs> Hoe kan er vandaag eigenlijk gestemd worden, geken? Um, er kan vandaag gestemd worden door te sms'en, maar ik wil heel graag eerst nog even ingaan op wat Martijn zei. Want in plaats van uh, heel veel dingen te vertellen, zou ik ook vooral heel veel dingen gaan vragen aan leerlingen. Uh, omdat ik het idee heb dat heel veel, of niet aan leerlingen, sorry, aan jongeren in Nederland, dat heel veel jongeren over heel veel dingen wel een mening hebben, maar daar niet zo goed mee weten om te gaan. Ja. En ik vind het juist mooi om die mening dan uh, eigenlijk eruit te krijgen en dan een... Ja, om mening te vormen, juist, die je hmm. eigenlijk al hebt. Nou, het wordt een, een drukke dag voor ja. jullie. Uh, we gaan het er uh, zo meteen nog heel even over hebben. Uh, uh, blijf vooral nog even zitten. Het is de dag dat de nieuwe vertegenwoordiger naar de Verenigde Naties wordt gekozen. En met dit gesprek wordt het twee minuten over, half zes, hoogtijd voor. WNL's nieuwsminuutje met Robert Smit. Op Aruba is een Nederlandse militair van de marine tijdens een oefening geraakt door een kogel. De man is in zijn lies getroffen en is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Bij het afvoeren van de militair naar een ziekenhuis ontstond er een grimmige situatie tussen Nederlandse militairen en een aantal journalisten. Straks bij nu al wakker, een ooggetuigenverslag van een van die journalisten hier op Radio 1. De Nederlandse astronaut André Kuipers en zijn Italiaanse collega Luca Parmitano... geven de Italiaanse president Giorgio Napolitano en koningin Beatrix... woensdagmiddag een rondleiding in ruimtevaartcentrum Estec in Noordwijk. Ze vertellen de hoge gasten over hun werk en leiden ze langs diverse projecten. Kuipers is naar het internationale ruimtestation ISS geweest. Voor Parmitano staat volgend jaar een missie gepland. De Duitse en Nederlandse politie beginnen straks aan een grote snelheidscontrole aan de grensovergangen tussen beide landen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse politie op internationaal gebied een dergelijke controle op poten zet. De Duitse en Nederlandse politie zetten laserapparatuur in op de hoofdwegen en de regionale grensovergangen. Het doel is om het aantal snelheidsovertredingen in het grensgebied terug te dringen... De actie begint straks om 6 uur en eindigt donderdagochtend. In totaal zijn er duizenden politieagenten aan het controleren op zo'n 4000 plaatsen. Ja, de nica index die staat nog iets in de min ten opzichte van gisteren. Uh, hij staat nu op 8977 punten. Dat is een daling van 0,4 procent. En dan het weer met Stijn van Antwerpen. Op dit moment komen er verspreid in het land enkele misbanken voor. Vanmiddag blijft de bewolking aanwezig in het noorden van het land en is het juist zonnig in het zuiden. De temperatuur loopt het een van 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht vanuit het noorden lichte regen en een toenemende wind uit de noordwestelijke richting. De temperatuur daalt gemiddeld over het land tot een graad of 8. Morgen overdag dan is het wederom bewolkt en blijft de kans op lichte regen aanwezig. De temperatuur stijgt tot een graad of 12 in het noorden en 14 in het zuiden van het land. Richting het weekend wordt het een stuk koeler en neemt de wisselvalligheid toe. Met 7 tot 8 graden overdag en s'nachts temperaturen net boven het vriespunt is het te koel cool voor de tijd van het jaar. U hoorde het weer met Stijn van Antwerpen en tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel Robert Smit. Het is vandaag de dag van de Verenigde Naties. Het afgelopen half uur spraken we met de drie jonge studiogasten... voor wie het vandaag een hele spannende dag is. Ja, Geke, Martijn en Tzegra hopen vandaag uh, te worden gekozen... tot nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de VN. Het wordt een lange dag voor de finalisten. Ze zitten nu al een half uur bij ons in de studio. Ja, uh, Jongens, wat gaan jullie allemaal nog doen vandaag? Geke, vertel. Um, ik wil vandaag nog veel met uh, heel veel jongeren in contact komen. Ik ga naar scholen uh, en ik ga lekkere dingen meenemen en zo. Je gaat echt en, ook nog campagne voeren ja, vandaag? Ja, ik ga nog campagne voeren Hoe, vandaag. Hoeveel scholen staan er op programma? Uh, in ieder geval drie, maar ik weet nog niet of dat <laughs> allemaal gaat liggen. Maar, uh, dus dat soort dingen doen en nog veel uh, online dingen doen, uh, stukjes schrijven. En, uh, ja, nog, uh, en voorbereid voor vanavond natuurlijk. Ja, want vanavond is ja. het in de Rode Hoed. Hoe uh, heb je, je daarop voorbereid tot nu toe? Um, nou, ik heb me er nog niet zozeer op voorbereid... dat ik uh, mentale dingen aan het doen ben of zo. Maar nee, we bedenken wat we vanavond willen zeggen. In ieder geval, we gaan debatteren. Dus dat uh, vergt nog voorbereiding. Zera, uh... nou, hoe ga, wat ga jij vandaag doen? Ga je ook scholen langs nog? Ja, eigenlijk wel. <laughs> um... Ja, ik ga. Uh, ik weet niet langs hoeveel scholen ik ga. Ik denk gewoon eentje. Want uh, je hebt natuurlijk ook een beperkte tijd. Want vanavond uh, staan we in de finale. En ik moet me ook nog. Uh, ik moet er ook nog een aantal dingetjes voorbereiden. Dus uh, zo gaat mijn dag er ongeveer uitzien. Ook langs scholen en met leerlingen praten. En hun te overtuigen om te stemmen op mij. En vanavond in de Rode Hoed het debat. Wat ga jij in de strijd gooien? Um, ja, dat is allemaal nog uh, een, een verrassing natuurlijk. <laughs> dat kan ik nu niet vertellen. Uh, maar het gaat heel erg leuk worden. We hebben een lagerhuisdebat en we hebben allerlei stellingen bedacht. En uh, we krijgen maar anderhalf minuut de tijd om ons thema voor te dragen. En, heel leuk. Allemaal. Ja, heel compact. Dus. Nou, Martijn, als jij jouw stelling nu in anderhalf minuut zou moeten vertellen? Mijn stelling in anderhalve ja, minuut? Ja, je, je, je standpunt. Nou ja, kijk... Ik heb een stelling, uh, die weten de andere kandidaat ook, al, want die weten van elkaar. Ja. We gaan het uh, wat mij betreft vanavond in ieder geval hebben over dat bedrijven verplicht moeten worden... om uh, op het moment dat zij investeren in een ontwikkelingsland, dat zij dan ook investeren in onderwijs daar. Dus dat is mijn, dat is mijn stelling, die ga ik vanavond in twee minuten, in twee minuten inleiden. Ja. En daarnaast presenteer ik mezelf natuurlijk in anderhalf minuut en daar ga ik nog niet te veel over zeggen. En wat ik verder vandaag ga doen is uh, eigenlijk langs universiteiten, ik heb dus nu gekozen om... Uh, om niet langs die scholen te gaan. Uh, ik ga in plaats daarvan. Ga ik, uh, ga ik in Amsterdam. Uh, veel naar de universiteit. Waarom kies je een, een ouder publiek? Um, nou, dat is eigenlijk. Uh, wat mij betreft. een heel. heel praktisch. Uh, uit praktisch oogpunt. En dat is. Uh, dat heel veel scholen in de regio. op dit moment. Uh, met vakantie zijn. herfstvakantie. ja. ja. ja. En die zijn dus allemaal dicht. Dus dat is mijn. Uh, dat is mijn nadeel, uh, denk ik. Maar aan de andere kant. kan ik daardoor naar de. Naar de universiteit. en uh, daar met mensen in gesprek. Ja, Sarah, is, het, is het dan vandaag ook, uh, uh, want je hebt al een aantal uh, uh, uh, dingen moeten doen natuurlijk. Ja. Maar is dit ook, ook, ook jullie eerste, of jouw eerste echte grote optreden? Het eerste echte spannende moment dat je ook? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel vaker gestaan voor een groot publiek en dat ik allerlei dingetjes moest gaan vertellen en, en moest presenteren. Ja. Dus wat dat betreft is het niet heel erg spannend voor mij. Ah, je maar... eitje misschien. Nee, nee, dat ook weer niet. Uh, maar het is gewoon, uh, ja, dit keer, je stelt je, je hebt jezelf verkiesbaar gesteld. En het is gewoon echt een, een wedstrijd, een verkiezing. Dus wat dat betreft maakt dat natuurlijk uh, wel extra spannend. Ja, want jullie zitten hier heel erg gezellig eigenlijk na, naast elkaar. Ja, we is, mogen elkaar. Jullie uh, ja, mogen elkaar, maar ik is het, is het, kan me voorstellen, uh, Geke, dat er dan toch ook een beetje een soort van... van Spanning is dat je denkt, ja, weet je, één van ons is, is, is vanavond bij en de anderen denken, nou, heel veel werk voor niks. Of, of... Nou, volgens mij zijn we nog niet zo heel erg bezig met hoe het na vanavond is. Ik in ieder geval niet, maar wel zo dat we sommige dingen aan elkaar vertellen wat we aan het doen zijn en ja. andere dingen niet. Dus uh, ja, dat is nog wel uh, af en toe wel spannend, maar ook wel leuk hoor. En tot slot wil ik eigenlijk aan jullie alle drieën eigenlijk dezelfde vraag stellen. Want uh, wat ik me eigenlijk afvraag... stel je wordt nou gekozen, wat is nou het eerste wat je gaat doen, Martijn? Nou, heel praktisch. Het eerste wat je gaat doen... is morgen een contract tekenen bij de NJR, de Nationale Jeugdraad. Dat je daadwerkelijk twee jaar de vertegenwoordiger wordt. Ja, en daarna zo snel mogelijk in contact komen met jongeren. Want je bent gewoon meteen, als je vanavond verkozen wordt... twee jaar uh, ben je in functie. En vanaf vanavond begint dat dus. Dus je begint ook meteen met, uh, met scholen... Uh, met bezoeken, met uh, mensen vragen om met ideeën te komen. Dus dat is eigenlijk, uh, eigenlijk wat, wat, we meteen, wat meteen uh, op het programma staat. Zera, stel je voor, jij wordt gekozen. Ja. Wat, wat doe jij als eerste? Uh, zoals Martijn al heeft gezegd, uh, inderdaad, ja. je tekent <laughs> eerst de contract met ENR. En uh, daarna natuurlijk in contact komen met allerlei jongeren en zo. Maar um, ik heb ook al heel veel media moeten beloven... dat als ik gekozen word, dat ik, dat ik ze een interview uh, ga geven. Dus uh, het gaat heel erg druk worden als ik word gekozen. Kijk, en Geke, wat ga jij doen op het gebied van, echt van je standpunt? Wat wil je als eerste gaan ondernemen? Um, ik ga um, heel veel... Ik denk meteen beginnen met de organisaties die zich bezighouden met mijn onderwerp. Uh, dat lijkt me heel goed om daarmee samen te werken. Je hebt bijvoorbeeld Defense for Children en UNICEF. En zo, uh, omdat het dan echt gaat over de jongeren die worden geboren zonder nationaliteit. Ja. Uh, daarmee ga ik samen praten over hoe we daar nou eens even iets tofs van kunnen maken. Uh, om dat over te brengen. Ja, Geke, Martijn en Zera, ontzettend veel succes vandaag. De laatste loodjes op deze dag van de VN. En vanavond weten we in de rode hoed, na jullie debat... wie de nieuwe vertegenwoordiger is naar de VN. Heel veel succes. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En hoe dan ook, u wordt de jonge nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de VN. Als eerste bij Omroep BNL op Radio 1. Het is uh, 20 minuten voor zes geworden. Uh, er is uh, wat aan de hand geweest uh, uh, afgelopen avond op Aruba en daarvoor onze actualiteitenredacteur Robert Smit. Robert, ja, ik liet het net al vallen in het nieuwsminuutje. Op Aruba is een Nederlandse marinier... tijdens een oefening gewond geraakt door een kogel. Uh, de uh, man is in zijn lies getroffen en is zwaar gewond... maar niet in levensgevaar. De kogel was afkomstig van een collega-marinier... die hem tijdens de oefening per ongeluk raakte. Bij het afvoeren van de militair naar een ziekenhuis... ontstond er een grimmige situatie tussen Nederlandse militairen... en een aantal journalisten... Uh, Nelson Andrade, hij is journalist van Diario en Bintquatroora.com, dat zijn Arubaanse media. Hij was bij het voorval aanwezig. We stonden op een afstand van uh, ongeveer 30 tot 30 meter met een pillerwens. Het was niet makkelijk, want die uh, militairen kwamen rechtstreeks op ons, ook met een beetje bedreiging. En ze hebben gezegd dat uh, ze gaan de camera kapot maken. Ja, De spanningen tussen de Nederlandse militairen en de aanwezige pers liepen dus hoog op. toen fotografen de gewonde militair wilden fotograferen. En toen de politie aankwam, was de situatie tussen de Nederlandse militairen en de fotografen nog altijd onrustig. Ze wilden geen probleem hebben met de, de uh, mariniers. Ze hebben gezegd: hé, hey, blijf rustig. De mensen van de pers, het is hun werk. Je kunt hen niet belemmeren met hun werk. De politie voelde zich ook onveilig. Waren de militairen gewapend? Ja, ze waren gewapend. Ze hadden een glock, een uh, pistool. En niet, al ah, ah, misschien, maar ik heb gezien, een paar, een paar van hen had een glock bij zich, bij hun zij. Andrade was aanwezig met twee andere journalisten en hij is geschrokken van het voorval. Hij keurt de manier waarop de Nederlandse militairen zich gedroegen ten zeerste af. Ze reageren niet uh, positief. Ze willen vechten, ze willen kapot maken, ze willen bedreigen. Ja, niet al te best nieuws dus vanuit Aruba over onze Nederlandse militairen. U hoorde Nelson Andrade, journalist op Aruba. En ongetwijfeld ook meer over dit onderwerp zometeen na zes uur in het NOS Radio 1 journaal. We zijn er twee uur en 43 minuten te laat mee, maar dat maakt niet uit. Dit is Wednesday morning, 3 a.m. van Simon Garfunkel. The soft breathing of the girl that I love As she lies here beside me asleep with the night And her hair in a fine mist floats on my pillow She is warm, but my heart remains heavy. And I watch as her breast gently rise, gently fall. my crime an illusion, a scene badly written in which I must play, yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours. Het is kwart voor zes. U luistert naar Nu al wakker, een programma van Ongboek WNL op Radio 1. Elke eerstdag, eerste zondag van de maand mag het. Dan mogen de winkels extra open. En volgens Lisbeth van Tongeren van GroenLinks en Keeshoeven van D66 moet dat gewoon elke zondag kunnen. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een initiatiefwetsvoorstel om in de winkeltijdenwet te wijzigen. Het grote vreugde van detailhandel Nederland zo ook Jelger Zee-secretaris Vesteringszaken bij die organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u zo blij met het wetsvoorstel? Nou, het wetsvoorstel stelt voor, in tegenstelling tot wat u net uh, aangeeft. Oh. Uh, het is niet zo dat het wetsvoorstel regelt dat straks alle winkels alle zondagen open mogen. Mm -hmm. Maar het wetsvoorstel regelt dat straks uh, gemeenten en winkeliers straks zelf kunnen bepalen, per gemeente. of er koopzondagen zijn en hoeveel koopzondagen er zijn. Ja, dat is dus uh, uh, de, de, de wetgeving laat gemeenten vrij. Uh, maar dat is een hele winst volgens u. Uh, ja, precies. Want nu is het zo dat als winkeliers en gemeenten uh, koopvondagen willen, als zij er meer dan 12 willen, dan moet een gemeente bijvoorbeeld bewijzen dat zij een toeristisch gebied is en dat er sprake is van substantieel en autonoom toerisme. Nou, dat is heel moeilijk om daar uh, aanwijzbare goede onderzoeken voor te maken. Je krijgt ook hele gekke rapporten waarin bijvoorbeeld wordt aangegeven hoeveel fietsen er worden verhuurd en uh, hoe hoog de hotelbezettingsgraad is. Nou, dat is natuurlijk heel erg onduidelijk. En bovendien eh, kan het zo zijn dat in een gemeente bijvoorbeeld geen of heel weinig toerisme is. Voor zover dat al is aan te tonen. Maar dat de winkeliers en ook de mensen die in die gemeente wonen wel een koopzondag willen. Ja, uh, CNV, RMU, ze zijn tegen. Snapt u de commotie van die christelijke vakbonden? Uh, nou, uh, nee, dat begrijpen we niet zo goed. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de werknemersbelangen, waar die vakbonden toch voor zijn. Uh, dan zie je dat bijvoorbeeld uh, het werk op zondag dat uh, de cao's, uh, die werknemers en werkgevers samen afsluiten... dat daarin al is afgesproken dat uh, medewerkers niet gedwongen kunnen worden... om op zondag te werken. En dat je ook nog de arbeidstijdenwet die de medewerkers hierin beschermt. Ja, en, maar, maar, maar, maar, maar dan nog, dat is, dat is één argument. Maar ze hebben natuurlijk nog meer argumenten. Zondag is de rustdag uh, ook, ook voor mensen in een samenleving? Nou, voor, voor sommige mensen is inderdaad uh, zondag de traditionele rustdag. Dat is zo. Dus daarom ook dat medewerkers op zondag 100% betaald krijgen. En dat ook in de CAO en in de arbeidstijdwet daar bijzondere bepalingen voor zijn opgenomen. Maar voor heel veel andere mensen ja, is, uh, is de zondag ook al een rustdag. Maar dan willen ze op een rustdag willen ze graag uh, winkelen. Of willen ze iets anders gaan doen. Dat, is, uh, dat kan. Het is wat minder traditioneel. Dan, dan vroeger, dat mensen nu die zondag uh, op een eigen manier invullen. Nu is er ook een stichting al, die al ruim 40.000 handtekeningen heeft opgehaald tegen dit wetsvoorstel. Wat vooral kleine ondernemingen zijn die bang zijn dat ze juist hieraan onderdoor zullen gaan. Wat heeft u dan tegen die bedrijven te zeggen? Nou, wij zien juist inderdaad, want wij kennen die commentaren. Dat er zijn, uh, er zijn veel winkels die willen op zondag open. Maar er zijn ook veel die willen op zondag helemaal niet open. Dat zien wij, dat herkennen wij ook. Dus daarom zijn we ook juist voor dit wetsvoorstel. Want dit wetsvoorstel bepaalt niet, en dat willen wij ook niet, dat alle winkels alle zondagen open mogen. Nee, dit wetverstel bepaalt dat als winkeliers in een gemeente open willen, dat zij dat dan kunnen regelen bij een gemeente. En uh, dat hoeft ook niet meteen alle zondagen te zijn, maar dat kan er ook één of tien of twintig of inderdaad alle zondagen zijn. Hm. En wij zien ook dat die scheidslijn tussen wel en niet open willen, dat die niet zozeer loopt tussen kleine winkeliers en grote winkels. Dat is een beetje een schijntegenstelling. Wij zijn juist dat het heel erg uh, regionaal is verdeeld. In sommige gebieden willen winkeliers dat wel en in sommige niet. Dus daarom is het ook goed dat dit op lokaal niveau wordt geregeld. En dat daar voor en tegenstanders op de lokale niveau uh, dat met die gemeenteraad uh, duidelijk kunnen maken wat ze wel of juist niet willen. Nou vandaag is er in de Tweede Kamer dus ze worden gedebatteerd over dit wetsvoorstel. Wat verwacht u van vandaag? Nou, de verwachting is dat uh, het wetvoorstel is van GroenLinks en D66. Hmm. Uh, de PvdA en de VVD hebben aangegeven. Uh, eerder is al gelekt uit de formatiegesprekken dat de PvdA en VVD voor zouden zijn. En uh, gisteren is dat ook nog, uh, heeft de PvdA en VVD aangegeven dat zij ook voor zullen zijn. Dus ja, dan, dan is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, ik hoop voor u dat u uh, uw zin krijgt en we zullen kijken of de kleine ondernemers daar inderdaad of niet zullen onderleiden. Jouw gezee, dank u wel in ieder geval voor uw toelichting. Uh, het is inmiddels 11 minuten... Bijna tien minuten voor zes. Dit is nog steeds oproep WNL op Radio 1. Een onafhankelijk Curaçao. Het idee wordt hoogstwaarschijnlijk waarheid... nu de partij van Pueblo Soberano de parlementsverkiezingen in Curaçao heeft gewonnen. Ook de partij van Gerrit Schotten heeft opnieuw veel steun gekregen... en volgde als tweede partij. Hoe staan de Nederlandse politici hierin? Zometeen praten we met VVD-Kamerlid André Bosman... maar eerst met CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg... de woordvoerder van Koningsrelaties binnen die partij. Mevrouw van Torenburg, goedemorgen. Uw partij die is positief over een mogelijke onafhankelijkheid voor Curaçao. Uh, moet er nog veel gebeuren voordat het ook zover is? Oh, absoluut. Uh, wij hebben altijd gezegd dat de bevolking van Curaçao daar zelf over gaat. Maar nou wel via een referendum. Want nu hebben ze zich natuurlijk uitgesproken over uh, de staten. Gewoon een, het zijn de, de politieke plannen die men heeft ingediend voor Curaçao zelf. Maar het is toch wat anders wanneer je aan een bevolking vraagt... willen jullie onafhankelijk zijn of niet? Dus dat zal wel via een speciaal referendum moeten plaatsvinden. En als de bevolking dan zegt we willen onafhankelijkheid... nou, de vraag is vandaag krijgen ze het nou. Dat zeggen we al drie jaar en dan blijven we zeggen. Wat verwacht u van zo'n referendum als het er komt? Um, ik twijfel daar zeer over, of de uh, mensen dat zelf uh, ook zullen willen. Maar het is aan hen. Wij moeten ons daar in die zin uh, niet in mengen. Wij gaan daar niet over. Het is waar de bevolking van Curaçao zelf over gaat. Het zijn eigenlijk ook altijd de internationale afspraken geweest. Um, wanneer een land uh, relaties heeft in het verleden, dan kan het wel zo zijn dat een, een gekolonialiseerd land van ooit... Kan zeggen, nu willen wij hiermee stoppen. Maar het kan niet zo zijn dat het land dat iemand had overgenomen kan zeggen, daarmee. Dus wel eens iets wat mensen denken in Nederland, en dat snap ik ook heel goed: van waarom knippen we niet gewoon die navelstreng door? Maar die optie hebben we niet, zo we het al zouden willen. Maar het is aan de bevolking van Curaçao zelf om te zeggen: uh, het is genoeg, wij zijn zelfstandig. Ja, u zegt, uh, u weet het nog niet helemaal, maar wat, wat zegt u gevoel? Denk, denkt u dat Curaçao richting onafhankelijkheid gaat? Ik denk dat uh, men erg zal aarzelen, omdat ze ook wel zien dat de partijen die nu wel opnieuw gekozen zijn het financieel toch niet altijd even goed voor elkaar hadden. Er is natuurlijk ook heel veel kritiek op geweest. Daar wordt zelfs ingegrepen. Het interim uh, uh, kabinet is aan de slag gegaan met echt een financiële chaos. Dus ik, hoop dat, ik verwacht dat mensen wel na zullen denken van... oh, is dit nou echt wel heel erg verstandig? Nou, stel het gebeurt, een onafhankelijk Curaçao is een feit. Hoe dan verder? Hoe kan dit land zijn eigen boontjes gaan doppen? Dat is zeer de vraag. Daar zullen ze uh, zelf mee aan de slag moeten. Wat natuurlijk wel is gebeurd, is wanneer je alle verantwoordelijkheid zelf krijgt... dan kan je daar ook heel erg in groeien. Dus mensen zullen dan misschien ook wel denken... nu zijn we echt op onszelf aangewezen. Mm -hmm. We moeten onze boontjes doppen. Dus uh, misschien geeft dat weer nieuwe energie, dat kan ik niet beoordelen. Maar uh, wat wel belangrijk is daarnaast, is dat we dan goede afspraken maken over hoe gaat dat dan. Het kan niet zo zijn dat dan wordt gezegd, oké, okay, we zijn onafhankelijk, maar we houden wel uh, het Nederlandse rode boekje wat we nog steeds als paspoort hebben. En nu, dat ze zichzelf totaal de vernieling ingedraaid hebben, stappen ze op het vliegtuig naar Nederland. Kijk, dat gaan we dan natuurlijk ook niet doen. Dus er zijn wel een paar hele stevige stappen die we voor die tijd zullen moeten zetten. Dus onafhankelijk is onafhankelijk, zegt u? Eigen boontje top is eigen boontje eten. En ons koninkrijk heeft natuurlijk al meer dan 400 jaar een relatie met het eiland. Hoe zou dat er in de toekomst dan kunnen uitzien? Hoe zou dat dan uh, moeten zijn? Nou, ik denk dat we daar in de relatie uh, eigenlijk alleen maar op vooruit kunnen gaan... wanneer je nu luistert naar hoe er uh, over de relatie wordt gesproken. Want degene die nu heeft gewonnen, die heeft toch wel hele duidelijke lelijke dingen uh, gezegd. Begrijpt u waarom en, ze dat doen? Uh, ja, het is een sowieso verkiezingstijd... Uh, en uh, ja, ik snap dat dat dingen gezegd worden. Ik vind het wel jammer. Kijk bijvoorbeeld naar Aruba, waar het heel goed gaat. Waarin we echt aan het nadenken zijn met elkaar. Hoe kan Aruba nou de speel worden in die hele regio? Economisch krachtig. Ze doen het zo goed. Dat mogen we ook wel eens tegen elkaar zeggen. Mm. En het is het jammer dat uh, een, een, een stuk verderop... er een ander land binnen het Koninkrijk waar de verhoudingen zo uh, ja, problematisch mee zijn. Dat, dat is natuurlijk te betreuren, vooral voor de inwoners van Curaçao zelf. Die natuurlijk ook erg lijden. onder de, de financiële problematiek, de corruptie, wat er allemaal aan de hand is. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel te betreuren. Ja, en de winnaar van uh, de parlementsverkiezingen van de Partij Pueblo Soberano. Helmin Wils, heeft u hem al gefeliciteerd. Ik heb nog niet gefeliciteerd, maar wij gaan absoluut morgen allereerst de bevolking feliciteren. Dat ze met zulke grote getallen hebben deelgenomen aan deze verkiezingen. Dat is iets waar je altijd uh, als democratie trots op kan zijn. Vervolgens uh, hebben wij natuurlijk gewoon een nieuwe uh, een groep mensen die gewonnen heeft... die heb je dan ook absoluut te feliciteren. Maar vervolgens moeten we gaan kijken hoe we nu samen verder gaan. En daar is Curaçao uh, aan zet... Ja, een uh, onafhankelijk Curaçao alleen met een meerderheid van de bevolking in een referendum. En wat u betreft, dan eigen boontjes doppen is, eigen boontjes eten. Precies. Dank u wel, Madeleine van Torenburg, Tweede Kamerlid van het CDA. Van het CDA gaan we naar de VVD. Want hoe zien zij de onafhankelijkheid van Curaçao voor zich? André Bosman is Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Is een onafhankelijk Curaçao een goed streven, denkt u? Absoluut. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat het een streven is van de mensen zelf. Um, en er is al sprake geweest op Curaçao dat Nederland dat tegen zou willen houden. En dat probeer ik iedere keer toch weer te weer spreken. Mochten de mensen op Curaçao beslissen tot zelfstandigheid, um, dan krijgen ze die steun van, in ieder geval van de VVD van harte. Wat zijn de voorwaarden, denkt u? Dat ze inderdaad volledig zelfstandig zijn. En dat ze dus uh, op eigen benen gaan staan en zelf aan de slag gaan met hun eigen land. Nou, geldt dat dan ook uh, voor zaken als uh, immigratie? Stel, ze staan op eigen benen en mensen ja. van Curaçao willen naar Nederland komen, dan zegt u ook, nou dan blijft die grens mooi dicht? Nou, we zijn bezig met een initiatiefwetsvoorstel. Uh, om te kijken van, goh, um, ter aanzien van vestiging van kansarme uh, uitgebanen Curaçao-naars en Sint Maartenhagen, uh, waarbij ze zeggen van, goh, uh, het is prima als je naar Nederland komt, maar als je wil vestigen moet je toch aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. Ja, en is Curaçao hier wel klaar voor, denkt u, voor onafhankelijkheid? Ja, maar onafhankelijkheid gebeurt niet nu. Uh, dat is een project waar je in gaat. Um, en daar hebben ze absoluut de tijd voor. Maar het is wel iets wat, wat de geesten moet gaan rijpen waar ze mee aan de slag moeten. Um, hmm. Dus ik denk zeker dat Curaçao in staat is om zelfstandig te zijn. Ik denk dat er genoeg geld is uh, en genoeg, genoeg geld binnenkomt. Alleen uh, mensen hebben geen zicht op waar die geldstromen heen gaan. Nee, schets ons eens een, uh, een toekomstbeeld als u wilt. Uh, stel we gaan naar Curaçao over een jaar of tien. Uh, ja. hoe, hoe, hoe, hoe kan het er dan voor staan? Ik denk dat als ze de financiële zaken op orde hebben... dan zou het een heel mooi eiland kunnen zijn... wat uitstekend zijn eigen broek op zou kunnen houden. En dan zou ik ze zomaar kunnen zien in een soort gemeene best. Waarbij je zegt van... Goh, we zijn een samenwerking van landen... waarbij Nederland misschien nog zegt... Joh, we hebben een stuk defensie voor jullie. Uh, wij hebben uh, de, onze consulaten en, en ambassades in de, in de wereld... waarbij we Curaçao kunnen vertegenwoordigen. En op die manier hebben we dan een hele... Uh, mooie werkbare relatie, maar geen verantwoordelijkheid over en weer. Kunnen je nog specifieker zijn over die samenwerking die u wilt zien tussen Nederland en Curaçao? U bedoelt de gemeentebestrelatie? relatie? Ja. Ja, nee, dat, uh, ik kijk dan naar het Britse gemeentebest, waarbij je dus een uh, samenwerkingsrelatie hebt op basis van vrijwilligheid, waarbij je zegt van, goh, uh, ik denk dat wij samen uh, heel goed zaken kunnen doen op het gebied van economie of defensie of handel of dat soort zaken. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dat niet meer wil, nou, dan, dan stoppen we ermee. Nou, zojuist spraken we met het CDA. Ze hebben de winnaar van de parlementsverkiezingen in Curaçao nog niet gesproken. Heeft de VVD nu al wel contact gehad met Helmin Wiels? Nee, we hebben geen contact gehad met de heer Wiels. Uh, dat, dat klopt. Nee, nog niet. Waarom het... nog niet? Ja, um, allereerst het contact is niet zo uh, gebruikelijk. Uh, zoveel contact heb ik niet over en weer met, uh, met alle parlementsleden. Uh, en, en op die manier, ja, ik heb het nog niet gedaan. Want, want is, het, is het een taak van Den Haag, zo'n felicitatie? Of, of want jullie zijn toch hier toch wel bij betrokken? Ja, nou, het, het, het overbrengen van felicitaties van parlementsleden naar parlementsleden is, is niet heel gebruikelijk volgens mij. Het uh, zijn vooral de regeringsleiders die elkaar uh, feliciteren op het moment dat er nieuwe regeringsleiders aantreden. Mm. Dus ik verwacht als er een nieuwe minister-president is... dat hij uh, van harte wordt gefeliciteerd door uh, de Nederlandse minister-president. Ja, maar Het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat de banden uh, met, uh, met Curaçao altijd sterk zijn geweest. Dat zou een reden kunnen zijn om die, die contacten wat intiem te hebben. Nou, uh, het, het probleem wat nu leeft is dat Curaçao moeite heeft met de relatie met Nederland. Ja. En dan zie je dus, dat hij je zeggen, ja, dan, dan wil ik toch die hand weer uitsteken. Maar op het moment dat je iedere keer merkt van, god, er is eigenlijk geen behoefte aan of wordt gezien als een stukje kolonialisme, dan, dan ben ik dus heel voorzichtig. En dan zeg ik, nou, dan ben ik gewoon wat terughoudender. Dan zeg ik, nou joh, uh, uh, er is geen verplichting vanuit Nederland om jullie uh, de hand toe te reiken. Dus als je daar een behoefte aan hebt, dan krijg je hem zeker. Maar als je daar geen behoefte aan hebt, dan, dan steek ik hem ook niet uit. Wanneer, hoor, wat meer over jullie wetsvoorstel dat jullie willen indienen? Uh, daar gaat nog even wat tijd overheen, dus daar moeten we nog uh, uh, zeker even naar kijken. Daarnaast zit er ook een kabinetsformatie, zal ik heel eerlijk in zijn, die ook nog bezig is. Dus um, in het vorige kabinet is er gesproken over een rijksmet uh, personenverkeer. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat ze dat alsnog weer willen doen. Nou, ja. als, als, als die Rijkswet er gaat komen, dan gaat mijn wet er niet komen. Dus zo simpel is het. Nou, we zullen het horen. André Bosman, Tweede Kamerlid van de VVD. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Uh, op, uh, Nederland 1 gaat Omroep WNL straks verder. Want wij zijn er klaar mee met uh, Vandaag de Dag. Op Radio 1 straks het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Rooster. En vanavond om half acht is hier weer avondspits met Joost Eerdmans. Wij zijn er volgende week weer om twee uur op de dinsdagnacht, op woensdag tot volgende week. En wij wensen u een wakkere dag. Een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.